9 uur. Dilke straat met het NOS-journaal. Een petitie waarin gevraagd wordt om het ontslag van burgemeester van Aertsen... is verstuurd naar het kabinet, de Tweede Kamerfracties en de gemeente Den Haag. Ruim 17.500 mensen hebben een handtekening gezet. De Haagse burgemeester kreeg kritiek op zijn besluit... om niet in te grijpen bij een pro-Gaza-demonstratie, vorige week donderdag. Toen riepen radicale moslims antisemitische leuzen... en sommigen riepen op tot het vermoorden van joden... Volgens de initiatiefnemer van de petitie tegen Van Aertsen zijn er bij de betoging veel grenzen overschreden. Nederlandse en Australische onderzoekers zijn met de OVS 7 vanochtend vroeg op weg gegaan naar de rampplek in Oost-Oekraïne. Ze verwachten in de loop van de ochtend aan te komen en dan met het onderzoek te beginnen. Ze willen ook een basiskamp opslaan in de buurt van de plek waar het vliegtuig is neergestort. Gisteren kon een kleine groep verkenners voor het eerst op de plaats van de ramp rondkijken. In Gaza is vanochtend om zeven uur een humanitair bestand ingegaan dat drie dagen moet duren. Kort voor het ingaan zijn bij Israëlische luchtaanvallen nog zeker 17 Palestijnen omgekomen. Onder hen waren tien leden van één familie. Tijdens het bestand zullen het Israëlische leger en Hamas zich niet terugtrekken. Intussen zijn delegaties onderweg naar Cairo. Daar wordt gepraat over een bestand voor langere duur. Nederlandse ziekenhuizen willen patiënten gaan werven in het buitenland. Dat schrijft het Financiële Dagblad. De ziekenhuizen zouden daarmee lege bedden kunnen opvullen. En dat zorgt weer voor extra inkomsten die de sector goed kan gebruiken. Onder meer het VU Medisch Centrum, het Medisch Centrum Atrium in Heerlen... en het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk... zeggen dat ze plannen hebben om patiënten in het buitenland te werven. Minister Schippers wil ziekenhuizen stimuleren om meer over de grenzen te kijken. Het weer nog zonnige periode. Het wordt 23 tot 27 graden. Vanavond in Limburg kans op een bui. In het weekend kan het in het hele land geregenen. Het blijft warm. Dit was. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Het, uh, we openden weer het tweede uur van de CFN Jazz met Aldi Miola. Een nummer getiteld... Pictures of the Sea, Love Team... of Pictures of the Sea van de CD... Land of the Midnight Sun, CD 1976. Oh, die past natuurlijk perfect... bij het thema zon, zee en zand. Zo wat, wat eigenlijk de keuze is... voor de jazzmuziek van deze zondagochtend. En, uh, ja, en wie weet klaart het nog een beetje op. Wie weet, die is in ieder geval lekker op stand te lopen. Het was een aangename temperatuur. Ik zag dat het er nog een toekereen toe deed. 18 graden was. Dus heerlijk wandel weer, zou ik zeggen. Dus kom en loop, zou... Het volgende nummer is een vocaalnummer nummer. En dan gaan we eens luisteren naar uh, Nicola Conte. See and Frame of Your Hair Drops, clear crystal drops are going forward van uh, Nicola Conte, een Italiaanse disjockey, muziekproducent, gitarist... die bekend staat om de introductie van een acid jazz-stijl... waarin verschillende genres samenspelt. Bossa Nova, melodieën gebaseerd op Italiaanse uh, filmthema's uit de 60e jaren. Easy listening, jazz. Ja, hij heeft onlangs een nieuwe cd uitgebracht. En als ik de volgende keer aan de beurt ben... ik dacht 11 augustus, dan zou ik daar wat van draaien. Nicola Conte, hele mooie muziek. Muziek die bij de zomer past. Eigenlijk ook weer uit Italiaanse stallen. Deze keer zitten we vooral wat Italiaanse jazzmuziek in het programma. Dat dus vind ik wel eens een keer leuk om te doen. Maar we, kunnen, we gaan niet alleen Italianen draaien. We hebben natuurlijk ook hele bekende andere jazzmuzikanten. En een andere jazzmuzikant ook heel bekend uit de filmmuziek. Uh, John Williams. En die speelde het nummer Between the Devil and the Blue Sea. The Devil and the Blue Sea, John Williams. Ja, en als je bij het strand bent... dan kijk je ook vaak naar de lucht. The Sky in the Sea, het nummer van Cassandra Wilson... van de cd Traveling Miles... zie dan de zon. Tijd. Tijd voor iets uh, Nederlands. Daar du Noor. Sea of Love. Ik had al gezegd: we doen wat meer Italiaanse jazzmuziek erin. Francesca Sorrentino, Looking at the Sea. Francesca Sortino. Ja, Italië. Pizza, pasta. Italiaans ijs, wijn. Maar ook heel veel mooie jazzmuziek. En de komende weken zal ik wat meer Italiaanse jazzmuzikanten laten horen. Ja, dan zijn we weer bij een hele bekende, Bill Evans. En Bill Evans speelt Girl by the Sea van de CD Touch 1999. Girl by the Sea. En uh, laatst was ik uh, mijn kast aan het opruimen. De kamer moest gewit worden. En de wanden moesten gewit worden. Dus mijn hele plaatcollectie uh, moest ik uit de kast uh, tillen. En toen vond ik achter alle cd'tjes nog een oude liggen van de Pasadena Roof Orchestra. Blue Skies. Wie weet krijgen we dat direct nog wel. oude Pasadena Roof orchestra, Leuke muziek, maar we kunnen nog veel verder teruggaan in het verleden. Ik kwam uiteindelijk nog terecht bij Blue Lou Barker... een Amerikaanse zangeres, geboren in 1913, overleden in 1998. En die heeft in de 30 jaar ook aardige muziek gemaakt. De Blue Deep Sea Blues... Deep Sea Blues. En als je het over de Deep Sea hebt, dan kom je natuurlijk ook terecht bij de Noordzee. En Noordzee is de titel van de CD. Die gemaakt is door de Even Beuvens trio. Een Belgische trio. Het is niet zomaar een CD. Een CD uit 2009. Het is een CD die je zin geeft om naar de blauwe lucht te kijken. en met je blote voeten in het zand te lopen. Het zijn eigenlijk allemaal mooie composities op deze CD. Het is een inspirerend ensemble. Uh, Luister u naar de titelsong Noordzee. Over het nummer Noordzee van Yves Beuvens. Als u denkt, wat klonk de drummer leuk met die, die Noordzee muziek... dat was haar broer Lionel Beuvens. Verder speelde hij met Yannick Peters contrabas, Yves Beuvens piano. Ja, en als het om strand, zon en zee gaat... dan kan je natuurlijk niet om Antonio Carlos Joe heen... En die heeft ook mooie muziek gemaakt van zijn cd Sun, Sea en uh, Sand. Het nummer Wave. zijn we eigenlijk alweer op het laatste deel van het programma toe. Dus we moeten even kijken op de lijst wat we nog kunnen spelen. Ik heb nog staan Marlene Mortensen, Sea of Lies. Marlene, een Deense jazzzanger yes, is ja, eigenlijk wel bekend tegenwoordig. En dat nummertje ga ik ook maar draaien. Sea of Lies. People take it from the top. Oh, you? you come on to me like I got no say. But what makes you think that I can't say stop? Ooh, your famous friend. Bend my will mm -hmm. you Throw out the lines To reel me in You break the hook With golden thread And boy you even wanna see Me in your bed With promises Like alibis I am watching all of your Empty phrases fly While I'm drowning In the sea of your talk about money and power. That's sick. I guess I made a mistake in and you're near me. You take it for granted that I'm gone. To bend my will, you throw. Drinken in een zee van leugens. Dat is natuurlijk geen feest. En dat zou het wel moeten zijn op deze zondag natuurlijk. Dus ik ga nog wel een ander nummer draaien. Ik draai Corinne Bailey Ray The Sea. Dat is een prachtig nummer ook. Het is eigenlijk een beetje meer uh, een beetje rhythm en blues muziek. Maar het is echt fantastisch. U heeft geluisterd naar de en Jazz met uh, heel veel muziek die gaat over zand, zee en zon. En als afsluiter draai ik Corine Bailey Ray met het nummer de C. De volgende keer 11 augustus ben ik terug met jazzmuziek... maar morgenavond van 9 tot 11 uur s avonds heb ik altijd filmmuziek. En in dat programma zit natuurlijk ook wel een dosis jazz. Maar naast de jazz natuurlijk ook vaak klassiek en echte filmtracks. Crime jazz, nou heel veel dingen om op te noemen... Ik ga Corine Bailey even opzoeken en luistert u met veel plezier naar The Sea. I never knew you're standing on the shore and saying everything explains it